Ah. Zoeken wij nu het aangezicht des Heeren. Och, of wij in dit avonduur genade in uw ogen mochten vinden, Heer, en verwaardigd mochten worden dat we werden bediend met die geest der genade en der gebed. Want het is u bekend, uw hoe geestledig dat we zijn en blijven als we niet van u bediend worden. Wat komt in al onze levensopenbaringen uit dat we niet half maar zo geheel van u zijn afgevallen en ook nooit meer uit onszelf tot u zullen wederkeren en dat wij weigeren schaamrood te worden. U zal zo groot zijn als u ons met ootmoed in dit avontuur bekleed mag. heere, dat wij die lage plaats nog eens van u mochten ontvangen om aan uw voeten te worden gezet en daar goddelijk onderwijs te bekomen. Verlichte de ogen des verstands om onszelf te kennen in onze diepe, rampzalige, van uw afgevallen staat in ons verbondshoofd aarde. Maar op u te mogen kerten, wagen op aarde zijt gekomen en onze menselijke natuur aannam, om daar in die prijs de ziel dat rantsoen teweeg te brengen, om de schuld van uw kerk te betalen, om de goddelijke wet te vervullen, om de vloek daarvan weg te nemen, maar ook het leven en de onverderfelijkheid aan het licht te brengen en de gemeenschap met God gegrond op uw verlossing teweeg te brengen. Mochten wij in dit avonduur de toepassing door den heilige geest van uw volbrachte middelswerk bij de aanvang, maar ook bij vernieuwing in ontvangen, zij dat ge de rijen wilde doorgaan om harten te openen en daarin een woonplaats voor uzelf te bereiden. Zij ook bij de voortgang u voorbearbeiden mocht, opdat het geloof werd beoefend en Christus waarde en gestalte in het hart mocht bekomen. Daartoe dragen we allen die opkwamen aan u de heren af. of het u nog behagen mocht heren in gunst en in genade, in Christus op ons neder te zien, en kon het zijn uit uw volheid doen ontvangen, genade voor genade, de tijden waarin wij leven zijn bang en donker, maar u zijt toch een ontoegankelijk licht en bewoond dan, ach dat we dan nog met licht van de hemel mochten begiftigd worden, want al wat licht is, dat maakt openbaar. Dat openbaart wie we zelf zijn en wie we blijven. Dat maakt openbaar wie God is en wie God blijft. Gelijk we in uw woord lezen, ik de heren, worden niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Oh, dan hebben we nog met een onveranderlijk God te doen. En u hebt met een onverbeterlijk volk te doen. Dat we nu in dit avonduur nog zulke zondaren gemaakt werden. Bij de aanvang maar ook bij de voortgang. Om als een gans verloren de ogen geopend te worden voor hem die gekomen is om te zoeken. En zalig te maken dat verloren is. Ach oh, heren dan mocht u nog eens plaats voor uw persoon en volbrachte middels werk maken. Opdat wij daardoor met God werden verzoend en in uw gemeenschappen staan. Maar ook opdat genade gesterkt mocht worden. Wel ook gedachtig zijn uw kerk niet alleen aan deze plaats. Maar ook overal. Waar genoeg uw volk op aarde hebt zitten. Ach, mocht ze nog eens bezoeken met uw heil. Alle goede gaven en volmaakte giften is toch van u. Van de vader der lichten afdalend. En dat is alleen tot uw ere strekkend. Mocht het dan zijn dat u uw kerk wilt het gedachtig zijn en zonder en uw geest niet onthouden, opdat de noordenwind ontwaken en de zuidenwind mocht komen en doorwaaien de hof van uw kerk en de specerijen mocht eens uitvloeien. Doorvloeiing is er allerwegen, heren, maar dat we nog eens uitvloeien mochten krijgen. God, zou dat een voorrecht zijn, ook in dit avonduur. Wel uw ganse kerk, maar ook uw knechten gedachtig zijn in de menigvuldige arbeid, wij bevelen ze u aan, Wil ze sterken, aangorden met kracht uit de hoogte, zalven in de naam des Heerden, en schenk ze nog moed en krachten om die arbeid niet al zuchtende, maar kon het ook eens zijn met een heilige opgeruimdheid, desgemoeds te mogen doen, gedenk ook hem die naar de bediening staat en daartoe opgeleid wordt, hem die het onderwijs geeft en die het ontvangt, wil ze samen gedachtig zijn in die arbeid, gedenk ook allen aanstrakers, het zij hier ter plaatse of waar het ook zijn mag, waar u ze in uw wijngaard nog doet arbeiden, Mocht ze nog aangorden met kracht van boven, ondersteunen als van onder eeuwige armen, doen dienen als uit kracht die God hen verleent. Ook de doopouders die in dit avontuur gekomen zijn om de doop aan de kinderen bediend te mogen zien. Mocht ze zelf en de zaak en het teken willen schenken. Ach wat zou dat groot zijn voor die kleine kinderen maar ook niet minder voor de ouders. En wat zou God in zijn eigen werk nog verheerlijkt worden. U mocht ze gedachtig zijn ook bij de opvoeding van de panden aan hun zorgen toebetrouwd. Het zou ten voorrecht zijn als later de vruchten van uw werk in hun harten geopenbaard werden. Wil u ook hem gedachtig zijn die de mond te zijn en voorwens te gaan in de bediening van het woord en het sacrament mocht ons tezamen eens gedachtig zijn en dat we nog eens konden vertuigen aan het eind van deze dienst het was nog goed aan die plaats geweest te zijn want de Heer was nog in het midden Amen We zoeken de gemeente te zingen Psalm 72 versen 6 en 7 Ja elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer als heidendom zijn lof getuigen dienstvaardig tot zijn eer behoeft de volk in hun nogen in hun ellend en pijn gans hulpeloos tot hem geflogen zal hij ten redder zijn wat er verder volgt in vers 7 Psalm 2 en 70 Gaan tot bediening van de heiligendoop en lezen te samen vooraf het formulier. De hoofdsom van de leer des heiligendoops is in deze drie stukken begrepen eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des storens zijn zodat we in het rijk gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te moedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige dood, de afwas van de zond door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des vaders en des zoons en des Heiligen geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond ter genade opricht, ons tot zijn kinderen erfgenamen aanneemt, daarom van alle goed ons verzorgen, alle kwaad van ons weren of ten onze beste keer wel. En als we in de naam des zoons gedoopt worden, zo verzegelt onze zoon,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 ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkoornen in het eeuwige leven ongeplekt zullen gesteld worden ten derde overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot de nieuwe hoorzaamheid namelijk dat we deze enige God Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte. Van ganser zielen, van ganser gemoede met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de dopen zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nog daarom van de dood niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam die lachtig zijn, en als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham de vader gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen in Genesis 17 vers 7 zeggende,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 terwijl ik een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus zijn omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, naar Marcus 10 vers 16. Terwijl dan nu de doop in de plaats ter besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen.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 Den gelovigen Noachse nacht zien uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die den verstokten farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welke doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien. En door uw Heiligen Geest, uw Zoon Jezus Christus, inwijzen. Opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat ze hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hopen en vurige liefde. Opdat ze dit leven, terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwend getroost verlaten, ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus,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 om ons en onze zaden zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat ge al zo gezind bent, zult ge van u en twee hierop ongeveinselijk antwoorden. Eerstelijk, wel onze kinderen in zonder ontvangen en geboren zijn, daarom een allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen,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 Als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen onderwijzen, wat is daarop een antwoord? Ouders, de opvoeding van onze kinderen, dat is een gewichtvolle werk. Dat gaat het beste als je ze zelf niet hebt. Maar als je het er zelf hebt, dan kom je er een beetje achter, dat je het er niet veel van terecht brengt. En nogthans vergt God van elk vader en moeder, dat hij zijn kinderen op dat ene nodige, en ook zoveel zijn kennis en vermogen en zijn gaven toe laat zijn kinderen onderwijs zal geven. En wat komt daar dikwijls in de praktijk weinig van terecht. Waarom moet je nou nog eens vaders en moeders die met de kinderen over de dingen der eeuwigheid spreken en met de zaken van de leer op de hoogte zijn om ook de kinderen daarin te onderwijzen. Toch ligt die taak er voor mij en voor u en een mens kan maar me niet zeggen ik ben geen predikant, ik ben geen ouderling dus ik hoef het niet te doen. Wij hebben het beloofd. Ik heb ook zeven kinderen. Wij kunnen ze niet bekeren. Dat is Gods werk maar op dat nodige wijze en kinderen dan de tegenstand die soms ook bij de jonge mensen openbaar komt. O dat de here onze harten neigen mocht tot zijn vrezen en schenken hevelslicht om zelf onderwijs te krijgen en uit dat verkregen onderwijs ook onze kinderen te wijzen wat nou zo strekken tot Gods eer en dient tot zaligheid van onze ziel daartoe mocht hij de ouders genade schenken met uw kinderen, maar ook andere ouders met hun kinderen en dat die kinderen een hart mochten ontvangen om naar het onderwijs te luisteren en werken de Heer door zijn geest, dat we die dingen mochten verstaan die des geestes God zijn, dat zei ze. Verzoek naar bediening van de heilige dood bestond te zingen psalm 134, de derde vers dat seren zegen op u daal en wat er verder volgt. Gebarmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze gedoopte kinderen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 Vragen we uw aandacht voor Matthäus 14, u voorgelezen. En daarvan nader de versen 28 tot en met 31. We noemden u Matthäus 14 vanaf vers 28 tot en met 31. En Petrus antwoordde hem en zeide Heere, indien gij het zijt zo gebied mij tot u te komen op het water en hij zeide kom en Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen maar ziende sterke wind werd hij bevreesd en als hij begon neder te zinken, riep Hij zeggende, Heere, behoud mij. En Jezus terstond de hand uitstekende, greep Hem aan en zeide tot Hem, Gij kleingelovige, waarom hebt Gij gewankeld tot zover? Wij dachten uit deze woorden, dat u te spreken over de kleingelovigen. En u dan ten eerste te gaan bepalen bij een wandelende kleingelovigen. Ten tweede bij een wankelende kleingelovigen. Ten derde bij een roepende kleingelovigen. En ten vierde bij een gegrepen. Kleingelovigen. Een mens is toch zo blind, ook na ontvangende genade voor de heer Jezus en zijn mede. Dat blijkt wel, wanneer we hier de apostelen zien, in het scheepje zijn en dat de heer Jezus op het water wandelde. En ze werden vervuld met grote vrede. Want ze meenden dat ze een spooksel zagen. En toen zegt de heer Jezus, vrees niet, zijt goedmoeds, want ik ben hem. Dat waren nou de apostelen die toch zo menigmaal de heer Jezus al gezien en gehoord hadden. En nu staat hier in dit hoofdstuk, zien ze hem zo verkeerd dat ze meten dat hij een spooksel was. Want het was donker, ze konden hem niet goed zien. En wanneer het donker is en het licht des onderscheids ontbreekt, dan kijkt er een mens altijd naast. Zo was het ook bij die apostelen. Als ze later in de dienst waren, dan konden ze ook de mensen verstaan. Die er ook eens een keertje na keken. Ze dan werden teruggeweid dat ze zelf de Heer Jezus voor een sprooksel aangezien hadden. Dan dachten ze bij zichzelf, ach ik kan het begrijpen dat die mensen eens verkeerd kijken. Want dat heb ik ook zo vaak gedaan. Want zij moesten ook eerst door hemels onderwijs het zelf leert. Zij het moet, ik ben het vrees niet. Wat moet de Heer Jezus altijd bij zijn volk de vrezen wegnemen? Dat is nou een volk dat het minste reden tot vrezen heeft en ze openbarend was de meeste vrezen. Telkens leest gij dat, vreest gij niet. Ik weet, zo klonk in de morgen der opstanding ook, in het oor der vrouwen het woord, ik weet wien hij zoekt, namelijk Jezus, die is opgestaan, hij is hier niet. Hier zien we het bij de apostelen ook, ze vrezen, met grote vrees. Och, een wegje beredeneren, daar gaat nog wel. Maar een wegje bekijken, dat gaat alleen als het licht aan is. En dat is meestal van achteren. Oh, je hebt mensen die kunnen de markten altijd goed zeggen. Maar ze zijn zo wijs dat ze het niet van tevoren doen. Maar ze zeggen het van achteren als ze teruggekomen zijn. Maar dan weet ik het ook wat de prijzen zijn. Maar als je ervoor staat. Dan is het meestal zo. Dat de heren ze in zulke wegen brengt. Dat ze moeten zeggen, heren, ik weet er niks meer van wat ik nou moet. Want wij willen wel als een ziende geleid worden, maar nog niet als een blinde. En dat is toch het woord, des heren, bij monden van Jezaja. Ik zal de blinde leiden door de wegen die ze niet geweten en langs de paden die ze niet gekend hebben. En weet je waar we nou zo in zo blind voor zijn? Voor onszelf en voor de Heer Jezus blind is een mens voor zichzelf. Dat hij in zulke rampzalige staat in adem is gevallen. Maar niet minder is hij blind voor de Heer Jezus. Want die kent hij niet. Ook niet al is er genade in zijn hart. Zolang die niet geopenbaard is de persoon des middels. Dan is hij verborgen. Wij lezen in Matthäus 11 vers 25 het is den wijzen en verstandigen verborgen en de kinderkens geopenbaard. en dat is nou niet zo gemeente dat een van Gods volk wijzer is om dat uit te vinden nee ja vader zegt de heer Jezus al zo is geweest het welbehagen voor vruchten van Gods welbehagen dat u uitvoert als je erachter komt Opdat geen schepsel voor God zou roemen Kijk en dat moest Peterus nou ook leren. Indien gij het zijt zegt hij tot de Heer Jezus toen hij zijn stem hoorde. Zo gebied mij tot u te komen op het water. Die Peterus scheen zichzelf er helemaal voor over te hebben. En de Heer Jezus zegt kom. En hij was zo overboord. En hij wandelde op het water om tot Jezus te komen. En dat ging een poosje goed, want hij deed het door het geloof. Vandaar dat we zeiden een wandelende kleingelovige. Er zijn veel mensen, vooral in onze dag, die hebben een groot geloof. Maar ik zou ze wel eens willen uitnodigen om ook op het water met de grote geloof te wandelen. En denk ik dat het niet ging. Dus het is nog niet zo heel klein dat Petrus had om op het water te wandelen. Wat toch het geloof vermag in de ziel van Gods kinderen. Hij wandelt zo over de diepte heen, ook ten heer Jezus aan. Had er heel gener in dat het zo stormde en dat de golven zo diep en zo hoog gingen, daar zag hij niks van. Hij wandelde om tot Jezus te komen. En ziende op de middelaar. Toen ging dat goed. Want hij was machtig genoeg om hem te helpen. En als een mens door het geloof op de Heer Jezus mag zien. Dan vreest hij nergens voor. Zegt hij met David met mijn God spring ik over de muur. En loop ik door een baan. Dan kan er alles. Aan hun zijde niet, maar door het geloof. Want daar zit in de gelovige meer dikwijls twijfel als geloof. Maar in het geloof zelf is geen twijfel hoor. Ik heb wel eens een kind van God ontmoet, die had niet zoveel geloof hoor. Maar ze zei, als ik het heb, dan geloof ik goed. Dan sluit het al de twijfel uit mijn ziel uit voor die tijd. Het is waar. Als het in zijn oefening gesterkt wordt, dan ligt de twijfel voor zijn tijd eronder. Die is niet dood, komt zo weer terug. Maar op dat moment hebben ze daar geen last van. Vandaar dat Gods volk dan soms genegen is te zeggen en te denken. Ik meende in uw goedgunstigheid, gij hebt mijn berg vastgezet, hij zal in eeuwigheid niet me wankelen. Dat dachten we dat hij nou nooit meer wankelen zou, omdat het zo makkelijk was om er niks aan te doen. Maar, zegt hij, toen gij uw aangezicht verbergde, toen was ik verschrikt. Kijk, geloven dat heb je net zo dikwijls als dat God het geeft, en zolang als dat God het geeft, en dan ben ik weer in de oefening kwijt. En waar de Heere mens ontdekt, daar komt hij erachter dat hij nergens armer aan is. Als aan de beoefening van het zaligmakende geloof. Daar zit nou net de kardinale fout Dat we dat niet kunnen beoefenen. Zonder dat we bediend worden. Al zeker een beetje over het geloof preken. En een beetje erover praten. En dan nog heel rechtzinnig. Dat gaat nog wel. Maar om het nou te beoefenen. En als het nou allemaal even en glad is, dan heet de wind nog mee. Maar als er felle beroeringen zijn, zien de sterke wind staat er van Petrus. Om dan te geloven, dan zullen ze wel gewaar worden. Als de Heer het niet geeft, dat het er niet is. Hij wandelde op het water, om tot Jezus en merkt ge wel dat Petrus wandelt naar de heer Jezus toe. En dat wil nu een mens ook zo was. Die wil niet achter de heer Jezus aan, maar die wil op hem aan wandelen. Om als het ware tegemoet komen. En dan komt er meestal wel een diepe inzinking. Dat heeft ook Peterus ervaren. Toen hij zag, op de neer Jezus, had hij geen last van de wind, had ook geen last van de golven, en had ook geen last van zichzelf. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. Die wind was er wel, maar toen naderhand zag hij hem pas. En zo is het nou ook in het leven van Godskaart. En dan zijn er mensen die zeggen: kijk. Maar je hebt het niet goed gedaan. Je had niet op die wind moeten kijken. En je had ook niet naar die zee moeten kijken. Dan had je alleen naar de Heer Jezus moeten kijken. Ja dat wist Peter dus ook wel dat dat nodig was. Maar hij kon niet. En vandaar dat hij begon te zinken. Want de heren die wilden hem toch eens wat leren. En dat was wel een zeer pijnlijke les voor de apostel Peter. Maar dat is ook wel een pijnlijke les voor elke mens. En wat wilde de Heer hem leren? Dat hij wel een discipel was, maar dat hij niet nummer 1 was. De Romans, die maken van Petrus nummer 1 van al de apostelen. En de paus zeggen ze dat ze een opvolger zijn plaats er hier op aarde van de Heer Jezus. Die is nou in de plaats van Petrus aangesteld. Maar dat is natuurlijk niet waar, dat is onzin. Maar de Heer heeft ervoor gezorgd. Als staat Peterus zijn naam nummer 1 op de lijst van de discipelen. Dat hij in zijn eigen ogen toch in nummer 1 geworden is. Want hij begon te zinken. En mensen dat is niet gemakkelijk. je zinken moet. Maar het is wel eens nuttig hoor. Als je altijd je hoofd over water kan houden. Heb je de heer Jezus nog nooit nodig gehad. Of nooit. Hij wandelde om tot Jezus te komen. Petrus zou misschien wel eens gedacht hebben toen hij daar wandelde. Dat gaat goed. Want het is moeilijk in te denken. Als God je laat wandelen door het geloof. Dat je dan weer zo vlug kwijt kan zijn in de oefening. Dat is wel een Je weet dat wel. Maar een mens wil daar niet aan. Dat dit het ene moment gelooft en het andere moment zingt. Dat gelooft hij zo maar niet. En daarom wil God hem ervaring geven. Dat het nou maar net zo lang is, als dat een hier het wel. En dat in elke weg, en dat in elke zaak, dat me net zo lang is, als dat God het geeft. Is er dan een afval van de gelovigen? Dat zeggen ze in onze dagen, maar God laat zijn volk toch niet afvallen? He? Gelukkig niet, want dan was ik er niet meer. Gelukkig niet die in de kracht van God bewaard blijft door het geloof tot de zaligheid, om openbaar te worden. Er zijn een tijd schrijft Petrus. had u wel ervaren, maar, God wil zijn volk toch wel leren, dat ze nog maar net zo lang en net zo dikwijls mag geloven, als dat God geeft. Die tekst moet ze allemaal leren bestaan uit genade zijt gezalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, maar dat is Gods in zijn beginsel, Gods in zijn oefening, Gods in zijn vreugde, Gods levenslang. En daar moet hij nou achter komen. Hij wandelde op het water om tot Jezus te komen. Zie, Gods volk krijgt ook wel eens wandelingetjes geloofs, Aanvankelijk van die kleine wandelingetjes, net als kleine kinderen doen. En dat zijn toch lieve wandelingen die ze dan maken. Ze steunen daarbij veel meer op de zielsgestalte als op de heer Jezus. Toch zijn het aangename wandelingen. Later zeggen ze wel eens, ach, weet ik daarwaarts nog eens weer gelijk. Ja, als u een grootvader ontmoet en die kan met zijn kleinkinderen niet meer omgaan, dan is hij wel een te grote vader. Dan zit het niet goed. Maar als je nou nog eens terugkijkt naar zijn kinderjaren, dan zegt hij tegen zijn kleinkind ik kan het begrijpen hoor jong, dat je af en toe eens hoopt en dat je dan eens op je gezicht valt. Zo heeft opa het ook gedaan, die moest het ook zo leren. Ik denk dat dat kleine kind wel zou zeggen, maar nou kan ik met jou wel praten. Meestal dan kijken ze er hoog tegenop tegen nou man, maar als die oude man nou eens neerdaalde en hij deed het net zo klein in zijn woorden als dat dat kleine kind was. zou Maar opa die verstaat me goed. Kijk, zo is dus nou in het geestelijke leven precies heenig. Als we de kinderschoenen zo ontwassen zijn. En we zijn zo'n grote man of moeder geworden. Mensen, dan ben we wel ver van God af. Want de heer Jezus een kinderke genomen had. En stelde dat in het midden zegt, En die geniet wordt als een kinderke. Zo heb je geen deel. Amen. Oh die wandelingen des geloofs. Dat zijn vermakelijke wandelingen. Want wandelen dat doe je niet als je naar je werk toe gaat, dan stap je een beetje vlugger aan. Maar wandelingen doe je tot je uitspanning, tot je vermaak. En als je nou wandelt en rustig wandelt, dan kijk je zoals je omgeving af en dan neem je de dingen eens waard. Op een rustige manier zei hij, ja, ben ik ben al honderden malen voorbij gelopen, maar ik liep zo vlug dat ik niks zag. En nou doe ik het heel rustig aan, en nou zie ik dat, en ik zie dat, en ik merk dat op, en dat valt me op. Zie, daarom geeft God zijn volk van die wandelingen, opdat ze eens opmerken zouden wat God nou te zeggen heeft. Opdat op ze eens opmerken zouden wat er weg is en wat er nog staat. De mens die zegt, soms het is allemaal weg en een ander die zegt, het staat er nog allemaal. En het is er allebei wel naast, maar als God een heilige geest wandelingen des geloofs geeft, dan krijg je te zien wat God gedaan heeft en wat er nog is, maar ook wat je nog mist. Wandelen om tot Jezus te komen op het water. Wat zou die Petrus een vermaak gehad hebben? En dan liggen mensen open, als je een zielsvermaak heeft ziende op de Heer Jezus. Want denkt er een mensen, de hele wereld is niet zoveel waard als eens een paar minuten geloven. En als je dan zo'n vermaak hebt, dan ligt hij er precies voor open, net als de kleine kinderen. Om zo ergens tegenaan of zo ergens in te lopen. Want dan let je niet op soms. Dan krijgt hij wel zulke vreugde in zijn hart. Ziet maar bij kleine kinderen, en eerder dat ze het weten dan leggen ze in de modder. En wat ze beide hebben is stuk. Zo gaat het met gods volk ook. Ze menen wel aardig te kunnen wandelen en vooruit te kunnen. Want de mensen wil graag vooruit. Maar dat de wandel des nou achteruit moet, daar hebben ze nog geen aardig in altijd. Als dan de Heer die levende vrucht in de ziel schenkt, dan zeggen ze, Heer het schenkt toch goed? Ook zou wel met duizend tongen God hebben willen lopen. En vooral als de Heer Jezus zich openbaart, als de schoonste, alle mensen, kinderen, zie dan zouden ze wel een vaart willen hebben. En zeggen ze, kom, ga met ons en doe als wij. En van achteren, dan zeggen ze, Heer, ik had wel zo'n vaart, maar je zaaier zegt die geloven die haasten niet. O, er was meer van mijn bij als van u. Daar zien ze van achterpas. Wandelen om tot Jezus te komen. Dat zien we hier van Petrus. En dan lezen we voort. Ziende de sterke wind. Werd je bevreesd. Zie daar. Daar gaat de wandelende Petrus. Een wankelende Petrus worden. Heer Jezus zegt, hoe hebt gij gewankeld, gij gelovigen? Toen zag hij op de wind. En ik denk dat Gods volk wel meer op de wind ziet dan op de Heer Jezus. En als ze nou op de stormen zien, dan zeggen ze, Heer, er komt niks van terecht. Voor je kerk heb ik nog wel geloofd, maar voor mijn, voor mijn arme ziel, zegt dat volk, oh die stormen. Daar zou er zal van niks van overblijven. Ziende de sterke wind werd hij bevreesd. Dat hij voor eeuwig weg zou zijn. Hij begon te wangen. Een wankelende kleingeloof. Als hij zag op het water. Dat het zo diep was. En hij ging eens denken. Als ik daar nou inzink. Dan verdrink ik. En Petrus dan de eerste plaats je eigen de vragen stelt, heb jij wel genade van God? Als je nou zingt en verdrinkt, kan je dan voor de rechterstoel komen Peterus. En dan komt Peterus niet. En al zou hij nog de genade in zijn ziel hebben kunnen bekijken, weet je wat Peterus dan ook moest zeggen, had ik nou voor je rechterstoel moet komen heren, mijn schuld is daar nog open. Ken de Heer Jezus niet. Ik heb hem wel eens gezien en de vruchten daarvan ervaren. Maar ik ken hem niet zoals hij burg en middelaar is. En als Petrus dan begint te wankelen en te zinken. Oh, waar zal die Petrus dan naartoe zinken? Wat voor de rechterstoel van Christus komt. Maar dat kan hij niet. Oh, als dat volk van God op de rechter ziet. En die zegt betaald, men is wat geschuldigd zijn. en zeggen ze, heren, nou begin ik ook te zinken. Nou weet ik het. Toen de genade bekeek die God hem beschonken had, zegt hij tot de heren, gedenk toch, dat ik ten allen dagen in de oprechtheid mijn harten voor uw aangezicht gewandeld heb. Dat was waar, dat was een godzalige koning. Maar, als je dan kijkt op de rechter die hij moest ontmoeten, want hij was aangezegd dat hij sterven moest, dan riep hij uit, o oh God, wees gij mijn borg, ik word onderdrukt, de koffie net. Zie, dus de ene tijd was hij een, wan, een wandelende en het andere moment een wankelende. En als dat volk nou ziet op de dieptes die doorwandeld zijn, en zegt wat heeft een Heer me kostelijk gedragen en spaar. En dan zouden ze wel denken nooit meer ongelovig te zijn. Maar zie je, ze hebben hier geen volkomen geloof in het leven. Wij kennen ten dele, wij geloven ten dele, zegt de apostel. En dat ze nou maar zo'n klein geloof hebben, daar komen ze gedurig achter. En weet je wat nou het wonderlijkste is in je leven? In het natuurlijk leven dan begin je als een klein jongetje of als een klein meisje. Maar in het geestelijke leven beginnen ze allemaal als een groot geloviger. Wilt je ge de generaal zien in het geestelijke leven? Dan moet je bij de eerste beginneling. liggen. zijn nog allemaal generaals. Maar owe, oh als ze veel in de stormen en dik als gezonken zijn. En zij zou er wel een van zijn. Ik weet er niks meer van. Hoe het moet. Zie dan worden het meer wankelende kleingeloven. En dan moet je niet denken dat ik een propagandist ben van het ongeloof hoor. Want ik wenste wel dat ik ervan wel was. Maar wijlen dominee van noord. En ik maak zijn woorden tot de mijne. Lacht wel eens te zeggen ongeloof en twijfel, dat zijn kwaaie beesten. Maar als je ze niet kent, hij het ware geloof niet. Het is waar. Als God je geloof schenkt in je hart mensen, dan kom je erachter dus dat je eigen ongeloof veel groter is dan het geloof waar je En weet je wat nou zo'n wonder is? Dat nou zo'n klein gelovige met dat kleine geloof op het water wandelt. En als hij een groot geloven is, dat hij zingt. Dat is het wonder, Daar kan die man niet vatten, dat een groot gelovige begint te zinken en te wankelen, en dat een klein gelovige soms zegt, met Bunyan Broeders in de poort. Een wankelende klein gelovige, Gods volk dat wankelt zo menigmaal. Als ze niet in de kracht van Christus bewaard bleven, door het geloof tot de zaligheid, zo wankelen ze niet alleen ter dode, maar ze zouden wankelen tot de rampzaligheid. En dan vielen ze erin. Maar, Luther zong eens, Ontstaat een sterke held, zijn." Ziet dat volk nou op de Heer Jezus en zijn, en nou geloof ik, vast dat er komt, omdat hij het doen zal. We lezen met het oog op de tijd. Van Petrus dat hij wankelde. En hij begon te zinken. Steeds maar dieper. En toen zal hij vast zijn genadebeginsel niet hebben kunnen vasthouden. Dat ging met Petrus ook onder water. En boven water, dan kun je wel makkelijker een zaak bekijken als onder water. Vandaar dat de mens probeert om boven water te blijven. En dat Petrus liever boven water als onder water ging. Dat kun je wel horen, Heer behoud mij, riep hij. Want hij wist wel onder water dat hij daar niet leven kan. En dat je ook niet meer zien kan, het wist hij wel. En als je er dan onder blijft, dat is daar. En daar wilde Petrus uit verlost worden. En er werd ook gewaard dat hij met al zijn genade toch zonk. Je hebt wel mensen die denken als ze genade hebben, dan blijf je altijd boven water. Het is toch niet waar mensen, je kunt er nog geen eens mee preken. Je kan er geen gebedje mee doen of een preekje lezen, echt niet. En nog geen gebedje doen aan je tafel voor het eten. Met alle God die u geschonken heeft. Gaat niet hoor. En dan kom je achteruit eens geprobeerd Een wankelende gelovige. En als hij begon te zingen, kon u er niets meer van bekijken. En opmerkelijk, dat hij toen gelijk begon te roepen. Want de staat, als hij begon neder te zinken, riep hij zeggende, Heerlijk, behoud mij. Dus Petrus kon niet verder bekijken als het was verloren. Waar dan dus de roep je niet om We Wij zeiden dan ook ten derde, een roepende kleingelover. En hebben we er wel acht op geslagen tot wie Petrus roept? Hij zegt niet tot de apostelen, kom eens gauw en help me. Nee, dat zou een blijk geweest zijn dat hij nog niet goed in de nood zat. Want zolang als je niet recht in de nood zit, dan ga je allemaal naar de mensen toe om eruit geholpen te worden. Ach, dat doen we allemaal op zijn beurt. Allemaal hulp bij de mensen zoeken, bij het schepsel. Net zolang tot je hulpeloos wordt. En we hebben het gezongen op Psalm 72 vers 7, gans hulpeloos tot hem gevlogen. Dus wij houden God altijd voor het laatst. Want die moet je eerst hulpeloos maken in de waarneming van je ziel, anders neem je geen toevlucht tot de held bij wie de hulp bestaat. Gans hulpeloos zijn u tot hem gevlogen, En anders heb we hem niet nodig hoor. Dan probeert de mens met zichzelf of met de genade boven water te blijven, hij probeert met Gods volk boven water te blijven. Ja, met alles wat hij maar meent te kunnen grijpen of te bezitten, probeert hij boven water te blijven. Zodat de Hier zich meer als een rechter openbaart en dat hij met al wat hij gekregen heeft, voor God niet bestaan kan. Dan begint hij te zinken. Maar dan begint hij ook te roepen. En er staat, hij riep, dus dat openbaart de nood waarin die verkeerde, roepende tot God en hij liep tot de Heer Jezus want hij zag geen kans uit de diepte waarin die dreigde weg te zinken, nog boven water te komen of de Heer Jezus moest doen, dat is nou de ware nood om geholpen te worden. Mensen als je eruit komt zonder de Heer Jezus hij nog niet in de ware nood gezeten is. Ik zeg niet dat de apostel hier een borg voor zijn schuld nodig had, nee, hij moest geholpen worden om uit het water omhoog gehaald te worden. Gaat hier niet over een borg voor zijn ziel, daar had hij heel geen behoefte aan ook op dat moment. Maar hij had behoefte om uit de dieptes opgehaald te worden, gelijk met dat lezen, hij hebt me opgehaald uit die ruisende kuil en uit het slijk waarin ik niet sta. Zo heeft de Heer Jezus het ook bekeken, want hij stak zijn hand uit en hij greep. Loepende, hij zorgde er dus voor dat Peter de Schot nodig had. Want let er eens op, mensen, dat de Heer Jezus niet alleen de hulp geeft, maar die werkt eerst een volk in de nood. Dat is het eerste. Mensen zeggen tegenwoordig: als je nou maar nood hebt, ga je wel helpen. Ik geloof wel dat je zonder nood geen hulpen krijgt, maar ik denk toch dat God je eerst in de nood brengt en dat hij je, je daarna uithaalt. Want ik heb nog nooit een mens gezien die zichzelf in de nood brengt, wel in gevaren en in moeilijkheden, maar dat hij zich in de nood brengt dat hij God nodig krijgt, dan zou dat mensenwerk zijn. Dat heb ik nog nooit gehoord. God werkt dus eerst de nood, en daartoe moest medewerken dat hij begon te zinken. En dat hij zag op de sterke wind. En de Heer Jezus was vlak bij hem en hij kon er niks van zien. En nou zeggen ze in onze dagen, zien moet je op de Heer Jezus, Peter, dat hij niet gezongen. Maar al had Peter een paar goede ogen gekregen, daarom kon hij altijd nog maar niet kijken. Maar de staat ziende de sterke wind. Dus hij keek op de wind. En daar zal hij wel meer op gekeken hebben in zijn leven dan op de heer Jezus. Want God leert er zijn volk een weinig van verstaan. Dat ze veel meer naast als op de middelaar zien. En als ze ernaast kijken, ach dan kan het niet. En al zouden ze er eens op kijken, dan gaat het wel voor een poosje. Maar weet je wat dat volk dan gewaar wordt? Dat zien geen hebben is. En zij ik heb hem wel gezien, maar oh God ik heb hem niet. Want wat vloeit men daarin door in onze dagen. Als de middelaar zich een weinig in de vrucht openbaart. Dan zeggen ze, heb ik een borst voor mijn schuld gekregen. Maar het is niet waar hoor, het is er alleen maar van gemaakt. Of in zonderheid als Christus, als persoon in de ziel geopenbaard wordt. En als dat dan een beetje ruim is en ze leven nog in die vruchten. Dan zeggen ze, maar nou heb ik hem gekregen hoor. En dan gaan ze aan praten en nog eens praten. En dan is, als die vrucht er is, dan merk je dat soms nog niet. Maar naderhand, dan kom je erachter. Maar dan zie je geen armoede bij die mensen. Geen statelijke armoede. Ze zijn niet kreupel geworden. Dat kun je zo'n ken. Want een mens heeft toch zo'n gruwelijke hekel om een arm mens te worden. In deze dure tijd kun je dat zien. Dan hebben we een inkomen. Als je werkt, dan heb je nog een inkomen. En weet je wat de meeste mensen nou doen? Een beetje bijzoeken te verdienen. Dan is het een beetje makkelijker. Kijk, en als de Heer nou genade schenkt aan zijn volk, dan hebben ze wel een beetje inkomen. Maar dan zoeken ze ook nog een beetje bijverdiensten van zichzelf erbij te doen. Zo is een mens, die wil altijd maar een beetje bijver. Want de volkomen Jezus, dan moet hij helemaal aan. En dat moet een mens niet. Dat wilde de Heer nou Petrus leren. Dat hij zonder die middelen niet boven water kon blijven. Heerlijk, Heerlijk behoud meisje, je hebt ook wel mensen die kunnen een half uur voor de kerk bidden en dat ze zelf niks nodig hebben, dat is jammer. Maar ik verzeker je als God de mens in de nood brengt, dat hij dan vast geen half uur voor de kerk doorbrengt in het gebed en nog geen halve seconde voor zijn eigen. Want dan zal hij het gewaar worden als God persoonlijk in de nood brengt, behoud mij, want dan kan de hele kerk wel behouden worden, maar dan valt hij er buiten, ziek. wordt het net andersom. Ik zeg niet, als je de nood in zijn ziel voor zijn eigen gevoel, dat hij dan ook het niet voor de kerk gevoelt. Dat is vast, dat is er altijd bij. Maar als het alleen voor de kerk is en niet voor jezelf, dan mag het wel nakijken. He? Want als je gemeenschap aan het hoofd hebt, dan heb je het ook met de kerk als een leed. Dan lezen we in handelingen 4. Maar het kan zo menigmaal zijn dat ze roepen behoud mij. En dat ze maar heel geen erg in een ander hebben. En dan is er wel geroep maar geen nood, ze verdrinken niet. En dat wil een mens niet, die wil wel boven water, maar niet onder water. En het is toch zo nuttig zeggen de mensen dat het allemaal is verliest. Dat zeggen ze tegen een ander hoor. Ze zegt niet tegen de eigen dat ze nuttig is, want dan doen ze er best om het te behouden. Maar als je het nou eens voor een ander kunt bekijken, dan gaat het nog wel hoor. Voor een ander kan ik het bekijken met mijn verstand. Maar voor mijn eigen het bekijken, dan heb ik hemels licht voor nodig, als ik er niks van. Roepende tot de Heer Jezus. Er staat niet grijpende. Toen ik in de nood kwam, zeggen sommige mensen... Toen mocht ik de Heer Jezus toch zo aangrijpen en ik zei net als Jacob, ik laat je niet meer los, dan zei dat je me zegen. Zo praten ze. Maar weet je wat ze vergeten? Dat de Heer eerst Jacob gegrepen had, want er staat een man die worstelde met hem. Dat vergeten ze, want daar moeten mensen niks van hebben. Daarom zeggen ze dat er niet bij. En dat is nou hier ook zo. Als Peter het gekund had, had hij de Heer Jezus wel aangegrepen. En dan had hij hem ook weer als het benauwd geworden was losgelaten, was hij smartelijk verdronken. Maar als de drenkeling zijn redder aangrijpt, dan verdrinkt hij meestal. Maar als de redder de drenkeling grijpt, die laat hem meestal niet meer los. Kijk, zo deed de heer Jezus, die wist dat ook wel. En daarom heeft hij Petrus gegrepen. Hij terstond namelijk Christus, de hand uitsteken, greep hem aan. En uit die greep kon Petrus niet loskomen. Gelukkig voor Petrus. Dat hij zelf niet grijpen kon. Ach, hij zou wel gegrepen hebben toen hij in dat water zong. Maar toen greep hij lucht en water. En daar kon hij niet mee boven water blijven. Maar als een mens denkt ik begin te zinken. Dan doet hij niks te grijpen. Om hou vast te krijgen. En hij zong hoe langer hoe dieper. Maar toen de heer Jezus hem greep. Die stelde hem op zijn voeten. En toen was Petrus weer boven water. Toen zou Petrus misschien gedacht, nou gaat weer goed. Maar toen kreeg hij toch wat te horen. Maar hij moest eens leren waar dat nou vandaan kwam. Toen zegt de Heer Jezus tot hem, hoe hebt gij gewankeld, gij kleingelovige. Zoals hij zegt, Petrus, dan moet je niet meer zo vlug denken dat je al een groot gelovige bent hoor. maar je bent kleingelovige. En Petrus, je ligt misschien ook open om te denken dat je nou een volslagen ongelovige bent. Want de mens valt ook de andere kant wel eens op. Maar dat is ook niet waar hoor. Je bent een kleingelovig. Zo moeten ze het nou maar leren. Van alles heen. En als Petrus dan eens op de Heer Jezus mocht zien. En wat hij zelf nou gedaan had. Dan moest hij maar zeggen. Heere, ik begrijp er niks meer van. Je hebt wel gezegd, kom hè. Maar. maar als je het toch niet gegrepen had. Dan was Petrus verdronken. En dan, hoe moest het dan met hem? Gelukkig dat je je hand net op tijd uitstak en dat ik niet omgekomen voor eeuwig. Zie hij de hand uitstekende, dat doet hij nou iedere keer als dat volk door hem in de nood gebracht wordt, eerder niet. En daar zijn nou alle mensen toch zo'n ontzaglijke vijand van, om in die nood voor God gebracht te worden. Vandaar dat we alles aangrijpen om niet in de nood te komen. Maar de Heer die werkt net zolang tot zijn volk erin zit. Dat ze van worden. En dan grijpt hij in en dan staat hij ze weer op de voeten des geloofs. Zacharias had er weinig van geleerd in de praktijk. En zegt om onze voeten te richten op de weg des vredes. Daarom zegt hij, omdat God met de innerlijke beweging der barmhartigheid was bewogen. Daarom heeft hij ons bezocht met opgang uit de hoogte en daarom een weg des en daarom onze voeten rechten. Dus die zag dat de zaligheid van God uitging. En dat is nog zo genadewerking, Genade werking, genade onderhoud, genade tot sterkte, dat gaat allemaal van God uit. Hij is ten eerste en hij blijft ten eerste. En als Petrus en als wij dat nou met hem door het geloof maar zien daar zullen we ook wel in staan. Maar er staat in Psalm 118, het achtste vers, wat ik nu verzoek te zingen. Psalm 118, daar hebben het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des zeer sterke rechterhand, doet door haar daan de wereld beven, al door haar kracht. Gods volk in stam, zou er vijand zwaard niet sterven, maar leven en des Heeren daan, waardoor wij zoveel heil verwerken, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Het achtste van Psalm 118. Rechterhand staat van door haar daan de wereld beïnvloed. Dat is de ene zijde. En de andere staat houdt door haar kracht Gods volk in stand. Dus dat heeft twee allerlei uitwerking. Bij wie van de twee behoren we nou, mensen? Bij diegene? dat God onze rechterhand de wereld doet beven of horen we bij die groep houdt door zijn kracht Gods volk in stap. Wat kennen wij er nu eens van? Van dat wandelen door het geloof. Want jong en oud, wij reizen allemaal naar de eeuwigheid om voor de rechterstoel van God gedagvaard te worden. En daar zullen wij, u en ik, buiten de heer Jezus niet kunnen bestaan. Ik niet, maar u ook niet. Want God is terrein van ogen dat hij het kwade zou kunnen aanschaffen. En hij is buiten de middelaar een verterend vuur. En een rechter... Voor wie geen mens bestaan kan. Hebben we er alles mee te doen gekregen? Zou toch wat zijn jong en oud. Levenslang onder de waarheid gezeten te hebben. En dan te horen. Als je zo moet sterven. God mocht nog eens veranderen. Dan te moeten horen. Gaat weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Dat zou wat uitmaken wij bidden u van Christus wezen, alsof God door ons waren. Laat, laat u nog met God verzoen. Je dat de dag komen en besluit waren dat je er niet meer wezen zoudt. Oh, dat dat onze grootste zorg, onze grootste komen nou eens wordt macht. Hoe kom ik tot God bekeerd? Hoe kom ik met God verzoend? Dat is niet makkelijk. Dat is rusteloos voor je vlees. Maar wat zoudt ge er wel, ja eeuwig wel bij vaar Van achteren wordt het verstaan. Jongeren en ouderen, Peter's dreigde nog maar weg te zinken in het water. En hij riep al heel behoud mij. Wat moet het dan zijn als strakjes de dood komt? En ge bemerkt dat ge wegzinkt. En de poel die brandt van vuur en cel. En dat het nooit meer geblust kan worden. Hebben we daar nog wel eens mee te doen? Oh, daar zal vast nog wel eens gehoord worden. Heer behoud mij. Ik weet wel dat Peter dus veel meer op de behoudnis aanwerkte. Als dat God verheerlijk zou worden in zijn behoudnis. Daar had hij op dat moment geen oog voor. Maar... Waren wij nog maar zo als een Peterus, want die zocht zijn behoud bij de Heer Jezus. Wat anders is het volk van God, als we nou eens geloven mogen, dat er alleen maar behoud in de Here Jezus is. Oh, dan zou vast en zeker de genade die God je schonk, wel tekort geworden zijn. Om je daar mede te bedekken voor het goddelijke recht. Dan zal vast en zeker al de Godsontmoetingen in de waarneming van je ziel, daar spreek ik over, wel te kort zijn. O oh God, als die dood nou schant. Ik durf niet ontkennen de genade en de openbaringen van Christus. Maar o oh God zegt zo'n ziel, als ik nou God moet ontmoeten, dan sta ik er buiten. Hoe moet dat nu toch? Kijk, Rut was op de naker van Boa's. En daar had ze leeftocht verzameld. Dat was voor een armhongerig mens wat een groot voorrecht. En toen ze aan zijn tafel zat en hij langde haar koorn en ze at en werd verzadigd en ze hield over. Ze kon er geen woorden voor vinden om aan Naomi te zeggen wat of daar toch de beurt was gevallen. En toen ze wederkeerde van de dagsvloer En Boas had ze zo kostelijk aangesproken en zes maten gerst gegeven. Toen zelfs ze wel een hele poos van geleefd hebben. En toch is er weer achter gekomen. Toen het opgeleefd was en de weldaden voorbij gegaan, toen moest ze eerlijk zijn en dan heb ik Boas nog niet. O volk van God, heeft God je er wel eens achter gebracht? Vele weldaden in je ziel geschonken. Kostelijke weldaden en het was vrije gunst die eeuwig God bewoog. Dat hij je nog wel eens in de eeuwigheid heeft ingeleid. En dat de oorsprong van je zaligheid geopenbaard werd. Die hij tevoren verordineerd heeft. Oh, dat eeuwige, goddelijke, onveranderlijke welbehagen. Als je ziel er dus een weinig van mag kennen. Dat een Heer je zalig maakt om de God wil. Dat is toch zo'n eeuwig wonder. Waar ga, je, waar ga je dan zakken? Dat is een ander zinken als in het water. Oh, dan ga je zo zinken en hoe meer dat God zich nou in zijn eeuwige deugden openbaart. En laat zien het vrije soevereine van het zalig maken van zijn voort. En zonderheid dat Christus gekomen is. Dat de Heer nou de middelaar stuurde en dat hij zichzelf gaf. Louter op dat het welbare Gods door zijn hand gelukkig zou voortgaan. Zie, er wordt wel eens over liefde gepraat. Want de mens die heeft graag liefde, dat ze die aan hem bewijzen. Maar hij wil ze nog niet zo graag aan een ander geven zien. En als je nou zo over liefde praat, moet je eens kijken naar de Heer Jezus. Die heeft zich uit liefde tot de verheerlijking van alle godsdeugden in de dood overgegeven en aan het kruis laten nagelen. Die heeft uit liefde zich opgeofferd voor een volk dat vijandig met God was naast als een weinig opening in komt vallen. En zij er niet als een liefhebbend mens uitkomt, kom je er vast als een liefdeloos schepsel uit. Dat, dat zal Gods volk toch zo diep vernederen. Ze door het geloof mogen zien, wat het de middelaar gekost heeft, om zijn ganse kerk en ook hun arme ziel, vrij te kopen van het eeuwig oordeel Gods. Dat u daarom de dood, ja de dood des kruises moest staan. Dat deed Job uitroep. Nu ziet u mijn oog, daarom zegt hij, vervoei ik mij in stof en as. De diepste vernederingen vloeien altijd uit de openbaringen van Christus. Voor. En weet je wat nou zo wonderlijk is van? Peter is veranderde gedurig en de heer Jezus niet. Bij Peterus wisselde dat gedurig. En van Christus moest hij gedurig maar zeggen... Nou is je nog dezelfde, zelfs toen de Heer Jezus in het graf lag, zijn lichaam hadden ze in het graf gelegd en zijn ziel was in de hemel en nou dachten de vijanden, hij hebt het verloren en Gods volk in die tijd dacht ook hij heeft het verloren, vandaar dat ze het benauwd hadden. De uimhuisgangers zeiden van de heer Jezus. En wij hoopten dat hij degene was die ons verlossen zou. En als je duidelijk dacht dat die dingen geschied zijn. En nou is je eigenlijk nog dood. Mis, voor eeuwig mis. Dat is wat voor dat volk voor eeuwig mis is. En dat de heer Jezus dan zich in de ziel openbaart. Dat hij in het graf lag. Maar dat hij er niet in gebleven is. Want hij is niet gestorven als een martelaar, Die wordt met leven benoemd. Maar de Heer Jezus zegt. Niemand neemt het leven van mij af. Maar ik leg het van mij af. En ik heb macht om mijn leven af te leggen. En ik heb macht om het zelf wederom aan te nemen. En toen zijn lichaam in het graaf lag. Toen was zijn godheid. Met zijn lichaam verenigd. De ziel was van het lichaam gescheiden, maar die natuur was niet gescheiden. En zijn Godheid was ook met zijn ziel verenigd in de hemel. Zie, hij komt met recht getuigen. Ik ben met u lieden, alle de dagen des levens, tot de voleinding der wereld. En als God dat nou op eens openbaart, valt dat de Heer, als je sterft, met je ziel verenigd blijft om in de eeuwige zaligheid op te nemen. En dat God nogthans met je lichaam in het graf verenigd blijft om het ten jongste dagen op te wekken. En sta je zo stom verwonderd en begrijp je er niks meer van. Oh, dat deed je op uitroep. Dat is een vlees in hopen rust. En zeg dan zal ik uit dit mijn vlees, als God het opwekt, God aanschaffen. Wat kennen wij nou eens van die middelaar gods en de mens? Betere zwist van te getuigen. Later kon ik eerlijk vertellen. Toen ik op de golven wandelde en op de wink zag, toen zonk ik. En toen stak hij zo'n kostelijkse middelaarshand uit. Hij greep me aan en hij zette me zo weer dat ik weer door het geloof mocht zien. En is dat nou niet uw ervaring, hoor? Dat een Heer niet eenmaal maar levenslang in je ziel ingrijpt. Net wat de haastig zegt, hij heeft mijn rechterhand gevat. Daar ligt nou het behoud van dat volk. Niet wat ze zelf vatten. Och een mens die grijpt wat anders in de moeilijkheden komt. En dat moet je allemaal weer loslaten. Niet dat ik het gegrepen heb, zegt de apostel, Maar ik jaag ernaar of ik het grijpen mocht waartoe ook ik gegrepen ben. Dat is bij de aanvang zo, vandaar dat ze vroeger zeiden als iemand wederom geboren, God heeft mensen ziel gegrepen. En die goddelijke greep, daar kon ze niet van loskomen. En dat blijkt van achteren ook. Niemand zegt, meneer Jezus, zal ze uit mijn hand trekken. O, oh, die diep vernederende, grote verheerlijkende leer, die is nou zo troostvol voor dat volk. Waar ze op zijn diepst voor God vernederd worden, hebben ze het meeste troost in de ziel uit de Heer Jezus. Daar is God het nog maar net. Men zoekt en vindt geen troost in Christus, als God hem niet eerst treurende maakt en vernedert. Dat nee, is niet nodig. Welk een kostelijke zaak, voor Dat volk dat zal zalig worden, omdat God het wil en de wil van de Vader en de wil van de Heilige Geest, dat is ook de wil van de Heer Jezus. Want u wil nou drie hetzelfde. En de staat het welbehagen des Heren zal door zijne, dat is de hand van Christus, gelukkig voortgaan. En als nou bij dat volk niet meer kan. Ze kunnen niet meer geloven, ze kunnen niet meer bidden, ze kunnen er niet meer van praten. Zacharië is ook een keertje stom geweest en ik kon ook niet meer geloven en ik kon zijn ambt niet meer bedienen en toch lees ik Zacharias werd vervuld met een heilige geest en hij sprak God lovende. Zie nou, waar het vandaan komt. O alle goede gaven, zegt Jacobus, is afdalende van de vader der licht. En dat nu zal dat volk gaandeweg meer waarnemen dat het altijd van boven moet komen en niet als we dat weten maar als we dat nou eens geloven, dan zal ik wel veel naar boven leren kijken. De dichter op Psalm 123 zegt, ik heb mijn ogen op naar de hemel. Ik heb mijn ogen op een bid zegt die brein. Dus tot u die in de hemel zegt. Dus dat was een uitdrukking waarin hij zijn ziel openbaart dat hij God nodig had. Daar is heel wat anders als een gebedje op zeggen. God nodig te hebben. Dat is de kostelijkste genade. En de Heer die zegt. Op uw noodgeschrei Deed ik grote wonderen. Dus volgens mij als er geen wonderen gebeuren. Moet je me denken dat je geen noodgeschrijf hebt. Dan ben je er wel achter. Om te geloven. Dat de oorzaak der allende bij jezelf zit. En de oorzaak dat je nog eens genade krijgt. Dat die nou in God ligt. Dat is dus een schone zaak. Uit hem door hem. En tot hem zijn alle dingen, zegt de apostel. Uit een diep vernederd hart schrijft hij dat. Romeinen 11, vers en dan zegt hij, hem zij de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Dat is een kostelijke genade, als God de eer is mag ontvangen. Die verheerlijkt zich in zijn eigen werk. Hoeft van een mens niks te ontvangen omdat hij het nodig heeft. Hij is zo zalig voor dat volk. Als ze geformeerd worden om zijn lof te vertellen. Dat is nou de zaligheid voor Gods kerk als ze Gods en deugden mogen verkondigen die u getrokken heeft uit de duisternis tot ze wonderbaarlijk goddelijk ligt de deugden des Geestes. Dat is een kostelijke zaak wat is er een genade te noden vooral in deze kommervolle dagen. De Heren die doe ervaren ook hier aan deze plaats dat u uw hart te vervullen mocht en ook het mijne met een heilige geest die alleen Overtuigd, maakt levend, die zal ook mij verheerlijken. Die zal het uit het mij nemen. Hij zal u in al de waarheid leiden. U zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zo werken God met die goddelijke waarheid in u en ons hart, opdat we zouden ervaren. Uw goede geest, die leidde mij in een appeland. Amen. Hierdare, volmaakte God, die alleen verheerlijk wordt in uw eeuwige deugden door uw eigen werk, dat wij vernederd werden om een oog daarvoor te mogen ontvangen, dat gezegende middelaarswerk dat je ge teweeg gebracht hebt, ach dat we er plaats voor gemaakt mochten worden in onze ziel, en wil u nog eens aan uw verbond gedachtig zijn, gedenk de gemeente, gedenk de ansdragers, Gedenk ook de ouders met hun kinderen die ze lieten dopen en wil u het eens wel maken in de verzoening van al onze zonden om Christus wil. Amen. Onze slotzen zei Psalm 89 het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en wat er verder volgt. Tot het betalen van plaatsgehalte. Ga nu heen in vrede en ontvangt de zegenens heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u af.